nog eens even recapituleren, wat er uh, zo bekend is over de laatste uh, 25.000 jaar, ongeveer. Dus 25.000 jaar geleden, was het dus hier een ijstijd. Ja, dat is helemaal uh, het zal erg stil geweest zijn. Dus het ijs lag uh, tot hier ongeveer. Een uh, Frankrijk en uh, Italië, Duitsland Of Noord-Italië in ieder geval Tundra En uh, Duitsland, Polen En ik las ergens dat er toen wel redelijk grote nederzettingen Geweest zijn Dus mensen Jaagde inderdaad toen. En uh, visten. En uh, verzamelde wat. Maar het was dus een uh, leeg landschap. En uh, er waren grote kuddes, uh, graseters en. Uh, Tja, wat allemaal uh, koeien paarden mammoeten en uh, die kuddes die uh, konden vrij efficiënt uh, gevangen worden op het moment dat ze aan het trekken waren met de seizoenen of tenminste er zijn genoeg daarvan. En toen uh, kon er een redelijk grote nederzetting daarvan bestaan. En uit die tijd was er ook nog een uh, leeuwenkop ergens opgegraven. Die opvallend veel lijkt op de Sphinx. hoor hier een vreemd geluidje. Ja, veel mensen waren er uh, ja, misschien in heel Europa een paar honderdduizend. En die kuddes die uh, verdwenen, dus toen hier uh, het bos opkwam, Dat wil zeggen. Toen het ijs weggesmolten was en uh, toendra uh, naar het noorden opschoof. Toen het bos opkwam, toen verdwenen die kuddes. <coughs> dus ja, wat heb je daar nog in het bos? En... Uh, Hey, ik hoor eens een uh, wolven en beren, een uh, varkens misschien, wat heb je nog meer, herten. Dus was het wel moeilijker om uh, een grotere gemeenschap handhaven bij je jagen en verzamelen mm. wat ook interessant is trouwens de obsidiaan handel daar nou, weet ik niet precies meer van hoe ver terug Die uh, moet ik eens nakijken maar toch zeker zo'n 15.000 jaar geleden zie je uh, obsidiaan, dat is uh, een soort vulkanisch glas. En zie je duizenden kilometers van waar het uh, vandaan komt. Want, uh, je kan aan het obsidiaan zien uit welke vulkaan het komt. En dat wordt dan uit Turkije bijvoorbeeld in... Uh, Israël, uh, Palestina uh, gevonden, of Egypte zelfs, meen ik. Dat was uh, big business, natuurlijk ook: de enige aangetoonde business. Maar dan kun je in ieder geval zien dat dingen ver uh, verspreiden en dat mensen dus ook niet op één plaats bleven, maar uh, makkelijk uh, afstanden afleggen. En dan zou, uh, als de ijstijd over is, dan. Uh, raak raken ook uh, de heuvels in het Midden-Oosten meer begroeid, neem ik aan. Ik weet niet precies hoe het precies maar ik neem aan dat. Uh, en daar kreeg je dan uh, landbouw vanaf 12.000 jaar geleden. En dan krijg je weer grotere nederzettingen. En er zijn uh, zogenaamde bewoningsheuvels, noem je dat, tel. Uh, dus heuvels van tientallen meter hoog. Die bestaan uit het puin van eerdere huizen. Dus dat waren uh, leme En En uh, een tijdje stortte die weer in. Of, ik weet niet hoe het precies ging, maar dan bouwden ze gewoon een nieuwe uh, bovenop. En dan uh, 8000, wat was het ook alweer? 10.000 jaar geleden. De oudste aangetoonde stad. Nee, Ja, Jericho Dan hebben ze dan gelijk muren omheen Denkt men dan Als, als een stapel stenen gevonden wordt Maar het blijkt later een uh, Waterwerk te zijn iets ouder is misschien nog uh, in uh, Turkije Katal Huyuk of woedmaheide ja waar ik eigenlijk heen wil wat ik altijd hoor over uh, mijn uh, idee van uh, Story, dat de mensen toch altijd met elkaar op de vuist gegaan zijn, of uh, elkaar naar het leven gestaan hebben, om uh, land of uh, bezittingen, of zo maar of vrouwen. met de landbouw omdat er dan uh, op een gegeven moment grondgebrek zou kunnen optreden of uh, ja, dat er op een of andere manier voorzelf een uh, hiërarchische toestand uh, ontstaat waar een bezit en de ander slaaf is In ieder geval is van voor die tijd. Eh ja, dat zou ik eigenlijk niet weten, maar. Eh ja, jagende groepjes. Waarom zouden die elkaar in de hersens gaan inslaan? Zeker als er zo al weinig mensen zijn. Dus men kan zich niet voorstellen dat. Ook in de landbouwende, de eerste landbouwende dorpjes. Dat men daar niet. Eh, bij de van de manier toch eh, agressief was. Of eh, met wet. Ja, dus ik probeer te reconstrueren... waar... hoe men dan denkt... dat mijn agressief was. Dus die landbouwende dorpjes... zouden die misschien... af en toe overvallen worden door... Uh, rondzwervende bendes. Of dat de jagers... Uh, neerkijken op de landbouwers, gezette typus. maar ja, de landbouwers die zullen ook nog aan de jacht en het verzamelen gedaan hebben natuurlijk. En, uh, ja, er is dus niks van uh, gebleken in ieder geval aan uh, verdedigingswerken of uh, anti-personeel uh, gereedschap. Nou ja, in ieder geval stelt men zich dan ook voor dat het een uh, primitieve toestand is geweest. Of uh, dat er misschien maar uh, een paar uh, dorpjes waren... Blijven. Ja, dat zal niet altijd uh, positief zijn geweest. Want uh, ja, op een gegeven moment krijg je plantenziektes. En, uh, je hebt ook hopen uh, in tonig werk eraan. En of de grond uh, raakt uitgeput. In ieder geval krijg je iets meer bevolking dan je daarvoor had. Dus dat is vanaf um, um, nou in ieder geval 10.000 jaar geleden. Dan heb ik die data niet precies in mijn hoofd zitten. Dat kan ook 12.000 jaar geleden zijn. Dat die eerste landbouw. ja wat nu uh, de heuvels van uh, zuid turkije zijn en Libanon uh, en Palestina zo en dat schuift dan uh, langzaam op naar uh, Egypte, West-Anatolië, de Balkan. En de Balkan is het. Uh, vanaf. ja, zo. Um, 8.500 jaar geleden, zou ik zeggen. in Griekenland en Bulgarije. Ja, je kan dus aan die bewoningsheuvels zien hoe, uh, hoe lang uh, men daar landbouw bedreven heeft. En, uh, in Bulgarije zijn uh, stevige exemplaren van uh, tientallen meters doorsnijden. Dus op een gegeven moment is iemand begonnen met andere bevechten. Ja, en dat is dus precies te dateren of vrij precies. Op zo'n 7000 jaar geleden waarschijnlijk ergens. Uh, ...het zuiden van de Oeral, of net ten zuidwesten van de Oeral... ...bij de uh, Samara-rivier. Of in ieder geval... Uh, ...daar ergens in uh, Zuidoost-Rusland, of hoe noem je dat... Dus niet uh, bij Platie Worst ook, maar uh, uh, ja, zo langs de Wolga ongeveer. Dus met iemand die uh, ja goed, ze waren daar uh, met paarden uh, bezig die hadden uh, het paard getemd wat ze eerst uh, gejaagd hadden. Paarden die zaten daar veel, want het was dus uh, gras, geen bos. En die beesten die uh, trokken ook een beetje van het, uh, noord naar zuid met de seizoenen. En dan werd dus het paard getemd zo ongeveer 7000 jaar geleden. En, uh, werd dus ook bereden. want ik het ook niet temmen mag aannemen. En dat maakt het mogelijk. Om ook met kuddesvee vee te trekken. In plaats van te jagen. Ja, en Dat geeft dus een vrij grote organisatie als je het uh, allemaal in de hand wil houden. Dus uh, ja, zo stel ik me dat voor: dat het uh, in een eenhoofdige leiding werd, die op een gegeven moment dacht dat hij uh, baas was. En uh, ja, een uh, bediende. bedienden, de andere. En, uh, dat ze dus uh, hun collega's uh, gingen beroven Nou ja, zo is het begonnen volgens mij Ja, dan probeer ik van de week weer wat te vinden. Want dit was, dus, mag je aannemen, één volk, dat wil zeggen één uh, taal sprekende. Namelijk het uh, proto-Indo-Europees, oftewel PIE. Paaien. te proberen te vinden. Uh, ja, wat er daarvoor, uh, dus voor deze 7000 jaar geleden. in dat Zuid-Rusland en uh, West-Siberië was. Uh, ja, daar kan ik niets over vinden. Er waren dus uh, rivieren en. Uh, Daarnaast ze wat landbouw gehad hebben, wat kleine nederzettingen. En scheepvaart ook natuurlijk. Dat wil zeggen vlot van de rivier af. Nou, waarschijnlijk ook wel zeilvaart mag je aannemen. 7000 jaar geleden. Want in ieder geval had je scheepvaart al vanaf, uh, ja, ik weet niet hoe lang, zeker dus 12.000 jaar geleden. Maar ja, veel mensen wonen er toch niet. En uh, dan kun je de taal uh, reconstrueren van uh, deze proto-inheuren. Europeanen <coughs> Sorry Ik moet nog even uitleggen Indo-Europees Dat uh, Deze taalgroep uh, Dat is uh, Of uh, noem je dat Een uh, taalfamilie Dat zijn dus Verwante talen Van uh, Sanskriet en Singalees tot uh, Oud-Iers Tochaas en de Germaans, dus, deze oorspronkelijke taal, het uh, was dus één taal waar al deze talen uit voorkomen, uh, werd zevenduizend uh, jaar geleden gesproken. En dat kun je dus reconstrueren, dus gewoon, gewoon uh, woorden en uh, grammatica's die uh, in veel talen overeenkomen, uh, daarvoor te gebruiken. En dan komt Litouws, schijnt het het uh, dichtste bij. En dat. Uh, En dat wijst dus ook op uh, oorsprong, mooi je aannemen. dat de uh, talen die het verste weg zijn het meest met andere talen, tussenliggende talen, te maken gehad hebben. Dus ik praat over het stenen tijdperk. En sowieso heeft dat een uh, slechte klank. Men wordt wel eens teruggebombardeerd naar het stenen tijdperk. Ja, het was dus niet zo dat men in uh, Holland woonde. Het was echt zeker de landbouwers niet. Dus uh, de cowboys gingen elkaar uh, beroven op een gegeven moment. grote heldendaden en wraak. Nou ja, een, uh. zo krijg je dus ook uh, een wapentechnologie, een wapen, uh, oorlogs tactieken, oorlogsvoering bondgenootschappen en op een gegeven moment een uh, redelijk grote leger wat naar het westen uh, optrok ja het zou toch een leuke film zijn uh, zou je zeggen maar volgens mij bestaat die niet ook niet kunnen winnen natuurlijk Dus ja, eerst uh, kom je dan uh, de Nester tegen mij, of de Dnieper. Ja, in ieder geval, als je daar uit zuid rusland naar het westen gaat, kom je in uh, wat nu zuidwesten oekraïne is. En daar was toen ook al een hele grote bevolking, landbouwende bevolking. En uh, ja, verder uh, naar het oosten alleen dan die rivieren wat. Dus uh, als de cowboys uh, de dichtstbijzijnde beuren hadden willen overvallen, dan waren die aan de beurt geweest. Maar deze deze ze niet. Ze gingen langs de kust ongeveer naar de, de Oostkust, zo noem je dat de kust van Bulgarije. En dat is in ieder geval goed gedocumenteerd dat de, de hoge cultuur die je er had. Met uh, allerlei verfijningen een mooi aardewerk, een, een soort schrift. Nou ja, van alles wat uh, ik lab, verdwijnt, een heuvel voor te komen terug. Of zijn er voor het eerst natuurlijk dan. Juist ja, dus toen uh, zal er een hap lawaai zijn ook. Toen de cowboys het paradijs binnentrokken. ja. Het was dus eerst overal het paradijs. Dat was op een gegeven moment 500 jaar geleden, 500 jaar daarvoor ongeveer 400 afgelopen in Zuid-Rusland. Dus dat was 6.500 en half duizend jaar geleden. En je hier in het westen ook al wat landbouw. Nou ja, dan zou je in Nederland een uh, dat soort uh, lagune uh, landschap gehad hebben. We het kreken. Dus niet al te veel uh, mensen. De, ik neem aan dat uh, De mensen verder naar het westen toe Die heel gauw uh, wisten wat er ging gebeuren En nou, dat het misschien een paar honderd jaar kon duren Maar ze, dat ze dat niet konden het tegenhouden Dus zodoende dat ze wat uh, souvenirs hebben neergezet zoals een uh, hunnebit, zogenaamd en naar het aantal ervan en de omvang kan je zien dat het toch een aardige bevolking geweest is in uh, Frankrijk en Engeland, Ierland en Spanje.